uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het aantal opgepakte demonstranten in Hongkong is opgelopen naar 180. Het protest is een reactie op de invoering van de Veiligheidswet voor Hongkong... die de Chinese overheid gisteren heeft doorgevoerd. Zeker zeven arrestanten zijn aangehouden onder deze nieuwe Veiligheidswet, meldt de politie. Eén van hen droeg een pro-onafhankelijkheidsvlag. Zeker duizend betogers zijn de straat opgegaan in Hongkong. De politie zet waterkanonnen, rubberde kogels en traangas in om de menigte uiteen te drijven. In Alkmaar is de verdachte aangehouden voor de grote brand... vanochtend in een ondergrondse parkeergarage. Daar de stand wordt verhoord. De politie kan nog niet zeggen welke rol hij speelt bij de brand. Er wordt ook nog gezocht naar een persoon die de parkeergarage verliet... vlak voordat het vuur uitbrak. Volgens de politie is dit een belangrijke getuige. Inmiddels is de brand onder controle. Over de schade is nog niet bekend. Mogelijk stonden in de ondergrondse garage honderden auto's geparkeerd. In de Italiaanse havenstad Salerno is een enorme hoeveelheid amfetaminepillen in beslag genomen. Vermoedelijk is de partij, met een straatwaarde van zo'n miljard euro, afkomstig van IS. De terreurbeweging is inmiddels een van de grootste amfetamineproducenten ter wereld. Vanuit Nederland mag er weer gevlogen worden naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Het speciale vliegverbod dat gold voor de drie eilanden in verband met de corona-epidemie is opgeheven, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Ook reizigers uit Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg mogen er weer naartoe. Vooral veel andere landen verval, voor veel andere landen vervalt het reisverbod naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba pas op 1 augustus. Het weer vanmiddag vaker droog en ook komt de zon er af en toe bij. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt een graad of 19. Morgen in het noorden weer pittige buien. In het zuiden blijft het dan grotendeels droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Assendelft en Knoopendzaandam is de weg helemaal dicht. Een verkeer vanuit Alkmaar kan beter omrijden via Haarlem over de A9, A5 en de A10. Op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk staat daarom een file tussen Kromenie en Westzaan van 3 kilometer. En de vertraging daar is een half uur. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. Dynamische steden, zonnige zomers, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. De Koelere smaak van Peter Stuibers Menthol. Peter Stuibers dan menthol moet geniet zoveel meer. Program Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Het muziekmuseum The Music Museum. Just let me the rock and roll music. Het Muziekmuseum. Let the music Het Muziekmuseum ook op hetmuziekmuseum.nl Because I'm stuck on you I'm gonna run my fingers through your long black hair And squeeze you tighter than a grizzly bear uh -huh. Yes, sir, we all I'm gonna stick like glue Stick because I'm Tegen lokale radio. En deze week een rondleiding langs week 12. En dat is de week waarin op 8 maart 1959 de Engelse platenmaatschappij IMI besluit te stoppen met de productie van 78 toerenplaten. De muziek van IMI zal dan alleen nog maar op 45 toeren singles of LP's worden uitgebracht. En die LP's die draaien op 33 1 derde toer. Wie heeft dat ooit bedacht? En de muziek waar we mee begonnen is van Elvis Presley. Voor het eerst sinds hij 15 dagen eerder de militaire dienst heeft verlaten, gaat hij op 20 en 21 maart 1960 in de RCA-studio's in Nashville en Tennessee uh, starten met plaatopname. Opgenomen worden een aantal nummers: Make Me Know It, Soldier Boy, Fame and Fortune, A Mess of Blues, It Feels So Right en het nummer wat we net hoorden: Stuck You. Elvis Presley wordt begeleid door Scotty Moore, Bob Moore, Hank Garland... DJ Fontana, Buddy Harmon en Floyd Kramer. En de Jordanaires zorgen voor de achtergrondvocalen. Ja, lekker nummer, hè? Heerlijk. Straks tijdens deze rondleiding... het verhaal over een dramatisch eind van een zeezender. Tijdens een enorme storm zonk in 1980 de MV Miamigo voor de kust van Engeland... Luisteraars konden het zinken via de radio live meemaken. Weet je nog welk radiostation uitzond van de MV Mi Amigo? Straks het hele verhaal. En we hebben natuurlijk een auto op 40 uit week 12. Uit welk jaar ga ik nog niet vertellen. Het is in ieder geval wel het geboortejaar van Glennis Grace. Nederlandse zangeres en Asher, Amerikaanse zanger, rapper. 1 in die oude top 40 W12 staat een lied van een band uit de New Yorkse New Wave scene. De groep wordt opgericht in 1974. Het nummer wat ze zingen komt oorspronkelijk uit 1963. Het is een Engelstalig lied, maar de zangres van de band improviseert in twee coupletten met een Franse tekst. Daar was maar eens over nadenken. Ingewikkeld. Dadelijk ook nog het verhaal over een geplande moordaanslag op de zanger van de Rolling Stones, Mick Jagger. Stap nou voor, vrouw. Je gaat je uitgebreid vertellen. En we hebben natuurlijk de langspeelplaat van de week. Voor mij altijd een hoogtepunt, zou ik je zeggen. Ja, prachtig om die oude albums weer terug te horen. Het is deze week een derde studioalbum van een Brits trio... met frontman Mark Hollis. En tijdens de Grammy Awards-uitreiking in 1971... is er een duo dat zes Grammys wint voor hun vijfde album. Straks muziek van die LP... En aan welke artiesten gaat het? Dat gaat hij natuurlijk allemaal vertellen. Oudste nummer deze week is uit 1962. Maar we gaan nu naar maandag 11 februari 1963. Ladies and gentlemen. The Beatles. The Beatles. The Beatles. Tammy Terrell. Op 16 maart 1970 overlijdt Tammy Terrell aan de gevolgen van een hersentumor. De zangeres is op 24 januari 1946 in Philadelphia geboren als Tammy Montgomery. In 1961 maakte zij haar eerste plaatopnames. Ze zingt dan bij de James Brown Revue. James Brown produceert in 1963 ook haar eerste hit, Cried. Tammy Terrell is korte tijd getrouwd met bokser Ernie Terrell. Hij is de broer van Gene Terrell, die in 1967 zangeres is bij de Supremes. In 1966 neemt Tammy Terrell haar eerste single op voor Motown. Bij de table heeft ze vooral succes dankzij duetten samen met Marvin Gaye. Het zijn liedjes als Your Precious Thing Ain't Nothing Like The Real Thing... en You're All I Need To Get By. Dat zijn drie Amerikaanse top 10 noteringen. Wij draaiden van het duo Hold Me, Omar oh Darling uit 1967. Ja, misschien wel een van de beste duo's aller tijden. En daarvoor muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Beatles. Want op 22 maart 1963 wordt in Engeland hun allereerste LP, Please Please Me, uitgebracht. Van de 14 nummers schreven John Lennon en Paul McCartney er acht. Alle nummers werden binnen 10 uur opgenomen de EMI Studios in Londen. De complete opname kostte toen maar 400 pond. Wij luisteren naar het 1 naar laatste nummer van kant 2, There's a Place. Het nummer is geschreven door Lennon en McCartney... en het lied werd op 11 februari 1963 in 10 takes opgenomen. Later werd door John Lennon een mondharmonica-partij aan het nummer toegevoegd. Muziekvrienden, we hebben straks de langspeelplaat van de week. Het is het derde studioalbum van een Brits trio... En de frontman heet Mark Halles. En voordat we daar gaan toe zijn... gaan we eerst een tipje van de sluier oplichten... qua top 40, week 12. Want aan die top 40 is een tipparade gekoppeld. En we gaan een nummer draaien uit die tipparade. Dit is de tipparade. Nummer 24. Komt oorspronkelijk van het album This Years Model van Elvis Costello. LP uh, bereikt de vierde plaats in uh, de Britse albumlijst en de single komt tot vier. In Nederlands komt dit singeltje I Don't Want to Go to Chelsea alleen in de tipparade. Gave herself a little cuddle But there's no place here For the menace good waddle Capital punishment She is last year's model and the Natasha When she looks like Elle in de tippenrade. I don't want to go to Chelsea. Van Elvis Costello. Het kwam niet verder dan de tippenrade, helaas. In Engeland deed het veel meer. Daarom dus weer gedraaid. Zeker. Leuk om terug te horen in het Muziekmuseum. Muziekvrienden, we zijn toe aan de langspeelplaat van de week. Het is een album uit 1986 en de band heet Talk Talk. Het was een Brits trio dat bestond van 1981 tot 1991. De band stond vooral bekend om de overgang van de New Romantic Stroming... naar een meer atmosferisch geluid. Hiermee was Talk Talk een van de pioniers van dit post-rock genre... The Color of Spring is hun derde album en uh, werd uh, in 1986 door EMI Records uitgebracht. Tim Fries Greeney verzorgde de muzikale productie. In de Verenigde Staten bereikt uh, LP de 58ste plaats in de albumlijst. In het Verenigd Koninkrijk komt het tot de achtste plaats en in Nederland komt het zelfs op één terecht. Talk Talk bestond uh, naast uh, zanger Mark Hollis uit Paul Webb op basgitaar en Lee Harris op drums. De hoes werd ontworpen door James Mars, die uh, overigens alle LP-covers voor de band ontwierp. Op de voorkant van Color Spring zien we vlinders in alle maten en kleuren. Van de plaat komen twee hits, Life's What You Make It en Living in Another World. Dit derde album was een grote stap van synthesizer pop naar muziek... met de focus op gitaar en piano. Na dit album maakte de band nog twee platen. Daarna valt het doek voor het trio. In 1998 komt Mark Hollis onverwachts met een titeloos soloalbum. Het is een plaat vol donkere, sferische songs. Op 24 februari 2019 overlijdt hij op 64-jarige leeftijd. The Color of Spring is een album met opvallende composities en evenzo bijzondere uitvoeringen. Daarom de Langspeelplaat van de Week deze week in het Muziekmuseum van Tok Tok uit 1986. De De Color of Spring heet het album. Dat uit 1986 en is van Talk Talk. De band van Mark Halles. Prachtige muziek staat er op dat album. We gaan daar nog drie nummers van draaien. Dit was Live's What You Make It. Muziekvrienden, het is weer zover. We hebben een oude top 40 in onze computer gezet. We hebben gelukkig alle liedjes weer kunnen vinden... We zetten ze dan in de volgorde 40 tot en met nummer 1. We er langs tot en met nummer 11. Ik lees de top 10 en we draaien de nummer 1. Tot op nummer 1 staat een lied van een New Yorkse New Wave Scene Band. De groep wordt opgericht in 1974. En het nummer komt oorspronkelijk uit 1963. Het is een Engelstalig liedje... maar de zangrest van de band improviseert in twee coupletten... met een Franse tekst. Hek een beetje punkmuziek, New Wave. Zeker... Goed, we beginnen op uh, nummer 40. En daar staat een van de allergrootste hits van Paul McCartney en Wings. Het gaat over een, een schiereiland eigenlijk. All of all is drawn in front the sea. hij ja, zo heet dat uh, schiereilandje waar hij zelf uh, tijd gewoond heeft. Het is een beetje ode aan dat uh, prachtige landschap. Het werd zijn grootste hit overigens. En ook een van de grootste kersthits aller tijden. In Engeland worden er in dat jaar 2 miljoen exemplaren van verkocht. Nieuw. vijf nieuwelingen moet ik zeggen deze week in deze top 40. Dit is de eerste nummer 39. Het is de eerste single van Chic. Nou wordt je Bernard Edwards en eh uh... Dance Dance, zo heet het. En dat staat er tussen haakjes achter. Inderdaad, 39 dus in die lijst. En dan uh, natuurlijk de 40. Nee? Niet nummer 40 maar. Uh... Take I'm the first in line Honey, I'm still free take a, chance, take a chance on me If you need me Let me know Gonna be around If you got your no place to go When you're feeling down Een van de weinig nummers waar we Benny en Buren voor meezingen Honey, Take a chance on me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 37, in week 12, 1900 nog wat. jaar waarin koningin Juliana de nieuwe Moerdijkbrug opent. Oh dat is lang geleden, serieus. Dus nog weer voor Beatrix. Allemachtig. 36 nu. Italiaanse zanger. Weet je nog hoe die heet? Umberto Tozzi En hij zingt. Amon. ti. Amon. Amon. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci te, amo, io sono te, amo, in fondo buon uomo, che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io ma. Ja, een liedje wat we nog allemaal kunnen meezingen. Ondanks dat het Italiaans is. 36 dus. Umberto Tozzi met Ti Amo. 35 is het metaalnummer Van Richard Kleiderman. Maar hij componeerde het niet zelf. Nee, nee. Het werd in de tijd gecomponeerd door uh, Paul de Senville en Olivier Toussaint. Ja, en hij speelde het eigenlijk alleen maar een beetje na. Dat deed hij wel vaker hoor, die Richard Kleiderman. Hij kon dat heel mooi, zoals je kan horen. Nummer 34. En 34 totaal andere muziek. En dat is natuurlijk altijd het leuke van zo'n oude hitparade. We springen van bijna klassieke muziek, soms naar hard rock. En dan weer terug naar reggae, zoals ook op 34. Healthy and Dana venting Althea Forrest en Donna Reed worden alle twee geboren op Kingston. Top en zingen dus Uptown Top Ranking op 34. You, you. I love the sound of breaking glass. Especially when I'm you. I need the noises of destruction. 33 Nick Lowe. I love the sound of breaking glass. Hij schreef het samen met Andrew Butner en Steve Golding. Maar hij voerde dus uit 33 nieuw in die lijst. Oh, a crazy chick running down the street. I said, oh, pretty baby, why the great big heat? She said, oh, wow, why the square? Don't you dig the scene? Daddy Cool's playing his piano machine. Well, daddy who? Daddy who? Daddy, Daddy cool. Daddy cool. Daddy cool. De Britse darts en ze brachten de Doob stijl weer vol in de aandacht met twee oude nummers door elkaar heen gezongen. <laughs> Daddy Cool and the Girl kent helpen 32 in deze oude top 40 week 12 in het jaar waarin uh, Wim Aantjes aftreedt als fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog en Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax. Weet je nog wie dit zingt, hè? Ze wonnen uh, twee jaar daarvoor het Eurovisie Songfestival... met het liedje Save Your Kisses For Me. Dit zijn eigenlijk een beetje van die singeltjes in de nadagen. Een beetje om te vergeten. Dat ah, is wel aardig, maar ja, Figo heet het. En we hebben het over de Brotherhood of Man. Op 30, Hein zelf... Und das, was alles nur weil wir uns lieben. Unsere Straße spielt verrückt. Nein, sowas hat's noch nicht gegeben. Rock'n'Roll und Eis mit Sekt. Und alle können was erleben. Auch die Feuerwehr ist da. Denn manchen rauchen schon die Socken. Statt Hits in Stereo Spielen wir die alten Monoplatten Die Platten, die Een nostalgisch liedje van Hein Simons. Ja, we kennen hem natuurlijk uh, als Heintje. Hij begon als kindersterretje met uh, grote hits als Mama en Ich bouw dir ein Schloss. Hij was ook, uh, dus vanwege die Duitsstalige liedjes, razend populair in Duitsland. Ik denk zelfs wel populairder dan hier in Nederland. Ja, waar dit liedje nou weer vandaag, ik heb geen idee, Het staat dus op 30 in die hitparade. Und das alles nur weer wir uns lieben. Nummer 29 you slow Just watching the show Ik okay. 29, Queen ja zo heet het liedje Spread Your Wings oh, ja, grote hit natuurlijk voor deze band en dit lied wil ik het tweede gedeelte graag draaien dat zijn van die nummers die eigenlijk helemaal uit ons collectieve geheugen verdwenen zijn we horen ze nooit meer op de radio maar als je het dan weer terug hoort dan beleef je het opnieuw Amerikaanse rockband heet Angel en het nummer heet Winter Song Winter is here. Doet hem een beetje denken aan. Winter is coming. Game of Thrones. Goed. 27 nu. Hoogste... Nee, we hebben er nog eentje op 20 dadelijk. Dus de ene hoogste komende plaats. Deze week in de top 40. Week 12. 1900. Oh, waar zijn we? Ik denk hey, jaren 70. Kan bijna niet anders hè, als ik al dit soort uh, liedjes bij elkaar hoor. 27 dus nu. de Talking Heads met Psycho Killer. Okay. I'm tense en nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't me, I'm a real life wire. Psycho killer. Can't see. Toch eigenlijk een klassieker geworden. Net als dit nummer: een beetje hetzelfde tempo. Amerikaans liedje uit de 20e eeuw, zo wordt het eigenlijk wel gezegd. Oorspronkelijk uh, is het van Lee Belly misnamd. En wordt het toegezegd. En dat liet je op in 1939. Alsjeblieft, dankjewel. En dit is een beetje een eendasvlieg. We hadden maar één hit, maar wat voor een hit. En helaas, op de singleversie werd er een heel groot gedeelte van de gitaarsolo uitgeknipt. Dus daar moesten we het maar mee doen. Het staat op 26: Ram Jam. En het beroemde verhaal over Black Patty. Black Black had a child. Bam -A 25 Augustus van het jaar wint Gerry Kneteman. Of hij wordt wereldkampioen wielrennen. Hij wint dan een wedstrijd op de Ring. 25 uur, wat Stewart met hot legs. Die Gerry Kneteman, die wint ook de slotrit op de Champs Élysées van de Tour de France. Maar hij wint dat dan niet. De ronde wint hij niet. Nee. Bernard Hino wint dat jaar de ronde van Frankrijk. Lex Rod Stewart over vrouwen met uh, lange benen, volgens mij gaat het niet 24, nu een liedje wat later ook nog weer in een remix in de hitparade terechtkwam. Maar dit is dan de originele uitvoering. Welk jaar was dat dus muziekvrienden. Het heet Lovely Day. Het is van Bill Withers. Staat op 24 week 12, 1900. When I wake up in the morning, love. And the sunlight hurts my eyes.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 En dat houdt hij aan het eind van het liedje. Houdt hij 18 seconden vol, dit uh, lovely day. Dat is bijna record, zeg maar. Even de langste uithalen op een plaat. In de popgeschiedenis. Bill Withers. Hij, ken, hij kon ook met Eno uh, Sunshine. Dat hij ook zoiets raar. Eno, Eno. Houdt er blijkbaar van. Op 23 nu. Love Again, zo heet het, van LTD. En weet je nog wat dat betekent? Love, Togetherness en Devotion. Een duo uit Nederland. Boertjes, vandaar dezelfde achternaam, Bolland en Bolland. 22 in deze, top 40. We zijn bijna aan de linkerij En zo heet het ook Spaceman. 21 vinden we een klassieker. Ja, zeker wel. De band van Ray Parker. En hij noemt dus een band Radio. Geschreven R-A-Y-D-I-O. Met de grote hit in Amerika aan de Billboard Hot 100, in Nederland werd het uh, uh, van geloof ik niet verder dan de 18e plaats. staat deze week 21 en dat heet Jack and Jill. Jack. Graag draaien, tweede gedeelte. Eerst de host, nieuw binnenkomen plaat deze week in die lijst. En wel op nummer 20, Hans Bouwens. Ja, Tientallen hits had hij. Ook in de jaren 70. Una Paloma Blanca. Bijvoorbeeld, noem er maar één. En dit heet Rosita. Ik was het plaatje vergeten. Once I was Hartelijk dank George Baker deze keer zonder zijn selection. 19. Daar zijn we nu naartoe. Het is een oud liedje van uh, Holland Dozier en Holland. Uh, de Fort Tops waren de eerste die het opnamen. 1965, alsjeblieft, dankjewel. Een cover van een uh, muziekgroep, zanggroep uit het zuiden van het land. Pussycat met The same old song. 19 Pussycat, Same Old Song. En dat is een nummer over een gebeurtenis in New York in het jaar ervoor. The night the lights went out in New York City. Een enorme stroomstoring. En de trams die dachten, kom, we maken er een liedje over. Dus 13 juli, het jaar ervoor, gebeurde die grote stroomstoring in New York. Dan nu nummer 17, de band The Babies met de piece of the action. I've got no money. De albums van dat jaar zijn uh, de soundtrack van Saturday Night Fever, soundtrack van Grease, album City to City van Jerry Rafferty. album The Album van ABBA, Tol Hansen moet niet zeuren en Jeff Way met uh, The War of the Worlds waren goed verkopende albums dat jaar. Best verkochte single van het jaar was uh, Boney M Rivers of Babylon, Babylon en Brown Girl. In Kan dat zijn dir die hand Und bin wieder allein. Komt uit Oostenrijk, Udo Jurgens met eenmaal Wendu Geest, een van de ja, grote hits, toch wel. Hij overleed trouwens in uh, 2014. Kent stand the Rain, dat is op uh, memory <laughs> Stand the Rain in de tijd uh, gecomponeerd. Bedacht door N. Peebles. Deze keer in de uitvoering van Eruption. Maar ik zou je zeggen, er zijn heel veel artiesten die het nummer gecoverd hebben. Zoals Janis Joplin. Global George. Tina Turner. Michael Bolton. Paul Rogers. Glennis Grace. Candy Dolfer. Speelt het ook nog eens een keer op de saxofoon. Een klassieker dus. Kunnen wij wel zeggen. Op... Uh, er staat een liedje wat te maken heeft met het uh, wereldkampioenschap voetbal. Dat werd ergens gespeeld. En wel in Argentinië. En studiomuzikant Piet Sauer die dacht, uh, weet je? Ik maak een liedje wat een beetje lijkt op El Condo Pasa van Las Incas. En dan wordt het vast een hit, als dat voetballen er is. Daar nou, had hij geen ongelijk in. Want het komt uiteindelijk tot nummer 2 in de Nederlandse top 40. En hij noemde zijn bandje Conquistador. En het nummer heet Argentina. Zo simpel als dat. Straks op nummer 1. Een lied van de New Yorkse New Wave Scene Band. De groep wordt opgericht in 1974. Maar het nummer wat op 1 staat komt oorspronkelijk uit 1963. Het is een Engelstalig liedje. Maar de zangeres van de band improviseert in twee coupletten. Met een Franse tekst. En alweer een lied over de winter. We kwamen dat net ook al tegen. Midden in deze lijst. Nummer uh, Wintersong van Angel op 28. Willen we het tweede gedeelte gaan draaien. Deze draaien we niet het tweede gedeelte. Want... We kennen het al goed, we horen het vaker. Ook in de uitvoering van volgens mij geen Dat dacht ik toch, heeft het een keer ook opgenomen. Dit is het origineel. Staat op... Uh, in winter in America. Het is van Doc Ashdown. The in the morning, oh, how I miss december. Gaat ook alweer over het weer. Deze keer niet over de winter. Nou ja, je kan in de winter ook hele mooie blauwe luchten hebben natuurlijk. Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. It's a beautiful day, 12, hey. dus. Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky en hier... De trein van Jerry Rafferty. Ik zei het net al, een van de best verkochte albums van dat jaar, City to City. En het titelstuk kwam op single uit. Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de top 10. Chart Countdown. Goed, muziekvrienden. Een oude hitparade week... 12, 190 70. Ik lees de top 10 en we draaien de nummer 1. Het nummer 10, You Owe Me van Love te maken met zo'n televisieprogramma, toch? Ja, wel dolala, inderdaad. Nummer 9, Fantasy van Earth, Wind and Fire. Het is een klassieker, zeker. Net als 8, If I Had Words, Scott Fitzgerald en Yvonne Kili. Het kwam in de tijd ook op 1 terecht. Nummer 7, een oud liedje in een nieuw jasje. Deze keer in de uitvoering van... Robert Gordon, Red Hat, heet het liedje. Nummer 6, nog een klassieker, She's Not There van Santana. Evenals 5, The Wuthering Hates van Kate Bush. Nummer 4, een oud lied, heruitgebracht. Only a Fool, Mighty Sparrow, Byron Lee. Nummer vier, dus 3, Stay Alive van de Bee Gees. Ongelooflijk wat een lijst muziekvrienden. Nummer 2, Big City van Tol Hansen. En nummer 1, die band uit New York, Blondie. Nederland iam.nl The Music Museum Het Muziekmuseum